Niemand gewond. Bakbo wordt al een week omsingeld in Abidjan. Zich nog altijd over te geven. Het weer droog en in de noorden kans op mist. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tussen de 14 en 21 graden. Dit was het NLA.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 All oh, the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre. www.zfmzandvoort.nl I do.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 stay Deep in Turn out the light alive, your body is done.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 Vandaag is er in Alphen aan de Rijn een kerkdienst om stil te staan bij het drama. De politie in Rotterdam heeft een jongen opgepakt die op Twitter dreigde dat hij de schiekpartij in Alphen zou herhalen. De jongen van 17 schreef dat hij de gebeurtenissen dunnetjes over zou doen in de wijk Hoogvliet. De jongen is vannacht vastgezet. Inwoners van IJsland lijken opnieuw een i -Safe deal met Nederland af te keuren. Na het tellen van ruim een derde van de stemmen heeft 58% van de kiezers zich tegen de afspraken met Nederland en Groot-Brittannië gekeerd. Die twee landen hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete internetbank i -Safe. Als de deal niet doorgaat moeten de landen er bij de rechter uitkomen. In Ivoorkust heeft zittend president Bakbo een tegenaanval uitgevoerd op het hotel waar de gekozen president Wattara al vier maanden zit. Het is niet duidelijk of hier ook was tijdens de aanval. Volgens de VN raakte niemand gewond. Bakbo wordt al een week omsingeld in Abidjan, maar weigert zich nog altijd over te geven. Het weer het is droog en in het Noorden is er kans op mist. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tussen de 14 en 21 graden, namorgen koeler.